In twee dingen blikken we de laatste week al terug met prominente landgenoten op 2013. Doeklet Herbschaar, goedenavond. Goedenavond. Hart aan het werk geweest vandaag bij In Hogeschool Holland. Ja, twee dingen zou ik willen, willen ja. zeggen. Nee hoor, druk geweest vandaag bij uh, Hogeschool in Holland. Uh, laatste, laatste loodjes uh, voor de kerstvakantie. En uh, we hebben daar geweldige stappen ondernomen het afgelopen jaar. En uh, dit zijn wat puntjes op die aan het eind van het jaar. De voorzitter van het uh, College van Bestuur van de Hogeschool in Holland. Hij moest de puinruimen, uithuilen en opnieuw beginnen... om met de cabaretier Wim Kant te spreken. En hij was tot augustus dit jaar voorzitter van de KNSB. En nu ex, hoe zuur is dat? Oh, daar gaan we het ook over hebben. Daar gaan we het uh, zeker uitgebreid over hebben. Nou, dat, is, uh, dat komt natuurlijk persoonlijk wel naar binnen. He. Want ik heb met overtuiging dat besluit genomen. Daar sta ik ook voor. Uh, dus met de rug recht, het hoofd omhoog... Uh, heb ik uiteindelijk een brief geschreven in de richting van... Het verenigings, de algemene vergadering van de KNSB... waarin ik heb aangegeven dat, dat ik stop met het voorzitterschap. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. En tegelijkertijd is het wel een enorme leegte... waar ik erg veel last van heb gehad. Straks gaan we de details horen waarom dat, dat moest, dat terugtreden... en waarom er puin moest worden geruimd bij de, uh, hogeschool, in Hogeschool uh, Holland. Er wordt ook gevoetbald in het Hoge Noorden groningen nec bekerwedstrijd Henk Kok... Ja, ik kijk naar een bekerwedstrijd. Ik moest even denken aan, uh, aan jouw gast Terpstra. Toen dacht ik een beetje hardop en ik zeg het nu ook. Maar van Kruijf kun je niet winnen en van Sven Kramer kun je ook niet winnen. Maar nee, ik nee. heb het over voetbal. <laughs> hij <laughs> heeft wel gelijk Hij Hij <laughs> wel gelijk zijn. Hij gelijk. Ik dacht het. Ja. <laughs> ja, ik moet iets zeggen over de voetbalwedstrijd. In die voetbalwedstrijd er is een bekerontmoeting tussen uh, FC Groningen en NEC. NEC leidt in deze wedstrijd. Slag van rust door een doelpunt van Rex. Toen was nog een gelijk opgaande wedstrijd met evenveel kansen. Maar aan het begin van die tweede helft heeft NEC absoluut de mogelijkheid gehad om die voorsprong verder uit te bouwen. Ik denk aan een kopbal van Hikten... ...aan een schoten van Jahan Baks... ...en ook aan een afstandsschot van uh, Stefanik. En nu was FC Groningen er even dichtbij. Het was een uh, poging van uh, De Leeuw van FC Groningen. De Leeuw is een spitsspeler van de Groningers... ...omdat ze eigenlijk geen spits hebben. Zeefuik is nog geblesseerd ...en Sivkovic is gepasseerd. We moeten nog spelen, ik denk een klein half uurtje... ...en de stand is nog steeds 1-0 voor NEC. Doekle Terpsa... Uh... Van in Hogeschool Holland... Uh, maar ook een man die uh, zich graag en veel met uh, politiek bemoeit. Met CDA uh, vooral natuurlijk. Nu wat in de schaduw, neem ik aan. Ja, dat heb ik ook uh, bewust gedaan. Omdat uh, Hogeschool in Holland mij uh, uh, volledig uh, ja, absorbeert, zou ik willen zeggen. Ja. En ik vind ook dat, het, uh, dat ik uh, nu de verantwoordelijkheid draag... om me volledig te concentreren op die agenda. En uh, dat vraagt uh, voldoende tijd en energie... Uh, en uh, bovendien heb ik het uh, ja, als persoon ook wel een beetje gehad met al het politieke gedoe. Nou oh ja, je hebt je wel eens druk gemaakt om Wilders, zelfs uh, grote stukken over geschreven. De ja. voorman van de PVV, die nu in het nieuws is met de stikkeractie ja. op de vlag van Saoedi-Arabië. Ja, de Koran zegt hij. Uh, is, uh, is gif. En dat soort dingen, daar kun je een sticker overheen plakken. Ja, terwijl we er hierover zitten te praten, zit ik uh, bij wijze van spreken met de schuinhoog naar nou, te kijken via het Nationaal. Hij uh, is, is ook op het Nationaal. Ja. ja, het grote mensenjournaal. He? He. Uh, <laughs> uh, ja, weet u, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik hoor het onderweg hier naartoe. En uh, ik, ik wil er eigenlijk maar niet al te veel over zeggen. Behalve dan dat ik me veel meer verbonden voel met datgene wat mensen in Leeuwarden op dit moment doen. Hè. Uh, mensen die in verbinding uh, zoeken naar antwoorden het op glazen huis. Uh, het glazen huis. Het glazenhuis, serieuze quest, uh, waar mensen uh, serieus. Met elkaar bezig zijn om antwoorden te vinden op ingewikkelde vraagstukken van deze samenleving en die splijten de samenleving niet, maar die verbinden de samenleving en daar voel ik me veel meer te lang bij. Ja, ik, ik hoorde Doekle Terpstra followed bij Adrie Duivenstein op Twitter. Ja, ja, zeker. Ja, ja. De Adrie Duiverstein deze de Adrie. week in het hart ja. van de politiek. Laat hij het kabinet vallen of niet? Wat ja. dacht je als CDA? Blijft dat PvdA-VVD-kabinet overeind of niet? Uh, ik, ik, ik, heb, ik heb steeds gedacht... Van, het kan toch niet waar zijn dat Adrie Duiverstein zo... Um Speelt met het politieke belang van niet alleen zijn partij, maar uh, eigenlijk van uh, uh, het hele kabinet en misschien ook wel uh, de continuïteit van de politiek op dit moment in Nederland. Het zal toch niet zo zijn dat dit kabinet al uh, laat struikelen. Uh, nou, we hebben vandaag net gehoord, ook vanuit politieke kringen... Vandaan, dat als plastic was, geloof ik. Die ja. zei van als hij uh, uiteindelijk toch nee had gestemd... was het kabinet gevallen. Nou, dat, en wat dat, vindt de CDA ervan dat het niet gevallen is? Wat het CDA ervan vindt, dat weet nee, ik niet. Nee, een is. CDA. Oh, wat ik, ervan ja, is, dat is, ik ben er ontzettend blij mee dat het kabinet niet is gevallen. Uh, juist in deze periode uh, hebben we uh, politieke stabiliteit nodig... Uh, uh, economisch uh, gaat het ons nog niet in alle opzichten voor de wind. Uh, en het slechtste wat Nederland kan overkomen... dat is de val van een kabinet met uh, politieke verkiezingen. Uh, uh, uh, en dan uh, sta, daar zijn we weer een aantal uh, maanden echt... Uh, ja, besluiteloos zitten we een beetje aan de zijlijn te kijken... van wat er in de wereld allemaal gebeurt... en uh, zijn we niet in staat om besluiten te nemen die genomen moeten worden. Dus liever slechte besluiten, bij wijze van spreken, dan geen besluiten. En ik ben blij met het feit dat dit kabinet helemaal zit. Toen u uh, voorzitter was van de KNSB, speelde de kwestie... waar komt de nieuwe topsportaccommodatie? In Almere, Heerenveen of in Zoetermeer? De KNSB koos uh, voor Almere en uh, ja, toen kwam Sven Kramer in het geweer. Henk Kok... Uh, onze verslaggever de Groningen, NEC, die refereerde er al aan. Dat was, dat was nieuws natuurlijk ook op de radio. Woensdagavond stond Doekle Terpstra naar de ledenraad van de KNSB nog opgelucht de pers te woord. Gisteren hing topschaatsers Sven Kramer de vuile was buiten. en noemde het aanblijven van Terpstra onbegrijpelijk. Volgens Kramer was Terpstra op tal van onderwerpen incompetent gebleken. Kijk, het, het gaat op mij ook niet zozeer om dat nou één iemand gewoon het veld moet ruimen. Maar je moet wel ergens beginnen. Dat is van, uh, ja, nu lach je erom. Ja, ik vind het wel grappig om het nu zo te horen. Echt waar? Nou ja, weet je, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het heeft mij buitengewoon geraakt. Dus het is zeer naar binnen gekomen. Uh, maar ik uh, heb altijd gezegd van, ik wil uh, dienstbaar zijn te ten opzichte van de sport. Ik ben als voorzitter uh, niet begonnen aan deze klus die heel veel tijd en energie vraagt. Het is allemaal liefdewerk uit papier, het is allemaal vrijwilligerswerk. Ik ben er niet aan begonnen om uiteindelijk de geschiedenisboeken in uh, te gaan... maar ik ben er aan begonnen omdat ik dacht, en ook de vereniging dacht... dat ik een bijdrage kon leveren aan de ontwikkeling van de sport. Uh, en uh, ik heb van begin af maand gezegd uh, dat uh, als de topsporters... uiteindelijk uh, uh, niet de, de, uh, het draagvlak creëren ten opzichte van het voorzitterschap... dan moet ik ermee stoppen, want de, de, de sporters gaan de geschiedenisboeken in... en de voorzitter niet, en zo hoort het ook. En als dan de icoon van de Nederlandse uh, schaatsport uh, zegt... Uh, dat de voorzitter incompetent is... Ja, dan vind ik dat ik de consequenties aan moet verbinden. En dan ga ik daar niet uh, het gevecht over aan. Zeker niet in de periode dat de sporter, uh, Sven in dit geval... De, zijn voorbereidingen treft voor het allerbelangrijkste toernooi... wat er aan zit te komen, de Olympische ja. Spelen. Ja, maar het, is, uh, het, het, het lijkt mij gek om terug te moeten treden... terwijl je net wel de steun van de ledenraad van de KNSB uh, op zak hebt. Tot op de dag van vandaag durf ik de stelling aan... dat ik door het uh, grote deel van de sporters uh, uh, gesteund wordt... ik zou bijna willen zeggen, op handen gedragen wordt. Door de ouders van de sporters word ik op handen gedragen. Door de vereniging word ik in un unanimiteit uh, gedragen. Werd ik in un unanimiteit gedragen. Maar zoals gezegd... Uh, uh, en dat is precies zoals het er net uh, uh, vanuit de sportverslaggeving ook al werd aangegeven. Het gevecht tegen Kruijff, het gevecht dat tegen, uh, ja. Ja, tegen ja. Sven kramer verliezen. En ik heb, ook, uh, uh, uh, ik heb die strijd niet gewild. Zeg maar, in perspectief, teruggekeken, heb hebt u zelf een fout gemaakt? Iedereen maakt fouten. Bestuurders maken fouten, ik maak fouten. Uh, ja, maar dan en... we zeggen een kardinale die Sven minuutje heeft kunnen geven. Nou, ik denk dat... Kijk, wat, wat, het zijn eigenlijk twee momenten geweest. Uh, afgelopen mei begon een hele discussie over... Uh over het stadion, uh, waar moet het uh, nieuwe ijspaleis komen. Dat was eigenlijk het debat waar het over ging. Er is een hele hoop over te vertellen, maar dat was eigenlijk het nationale gesprek. Is heel groot geworden. Heb ik onderschat, moet ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, er kwam een advies om uh, dat naar Almere te brengen. Ja. En ik heb gezegd: van ja, wij hebben die adviesgroep niet voor niks in het leven geroepen. Als daar een doorrocht advies komt, dan ga ik erachter staan. Dat heb ik gedaan. En dat was Almere. Uh, dat was geen Vriesland. Maar, maar hebt u geen moment gedacht... Spoor, hè, sport is zo emotie... dat pikt Heerenveen nooit... en daar ontstaat een enorme beweging... Uh, dat er een beweging zou komen had ik uh, ingeschat, maar dat die zo groot zou worden had ik niet ingeschat. Alleen uh, wat er gebeurde was dat uiteindelijk ik mij uh, uh, in de, uh, met de vereniging als het ware naar een uh, besluitvorming over Almere moest knokken, dat kregen we voor elkaar uh, Ik weet het nog goed die avond zat ik bij Knevel en Van der Brink en uh, toen werd mij als slotvraag gesteld van ja, nu is het nu zo langzamerhand ook wel rustig bij de KNSB Ik heb gezegd van nou, dat is in de geschiedenis van de KNSB nog nooit gebeurd, dus het zal nu ook niet gebeuren. Dus het voorzitterschap van van de is overleven. Dat het zo letterlijk was. De dag daarna ja. was ik bij wijze van spreken weg. Omdat, ja, weet u, Sven die heeft opmerking gemaakt. Ik denk dat hij dat in een zekere mate van onbezonnenheid heeft gedaan. Dat moet ik hem niet kwalijk nemen. Uh, en er zit misschien ook wel iets bij. van ja, nou, Het bestuur ja, is nu kwetsbaar. Maar nou gaat het met de hart. Want oh, ik, ik zou heel rancuneus zijn. Ze zegt, die Sven Kramer, die gun ik nog een extra buitenbaantje. Nee, nee, maar ik ben niet rancuneus. ik, uh, ik uh, Nee, dat ben ik echt niet. Het heeft mij uh, zeer geraakt, moet ik zeggen. Ik, uh, wat ik net aangaf, ik ben overtuigd van, uh, van uh, ja, het statement wat ik ook heb willen maken. Ik wil mij niet groter maken dan het belang van nee. de sporter... En als de sporter vindt dat ik incompetent ben... dan moet ik daar een consequentie aan verbinden. Daar heb ik geen spijt van. Dat het mij uh, persoonlijk erg geraakt heeft, ja. dat is helder. Want schaatsen is mijn wereld, is mijn ik sport. Ik heb er nog wel ooit met Sven over gesproken. Is dat een... Nee, en ik vind ook niet dat nee. dat nu verstandig is. Uh, misschien zou ik het zelf wel willen, misschien wil Sven dat ook wel. Maar ik denk dat eerst de Olympische Spelen... maar eens een keer achter de rug moeten zijn en dan maar verder kijken. En wordt het wat met Almere? Uh, ja, dat zal Almere moeten bewijzen. Almere is uh, in de positie gebracht dat ze een half jaar de gelegenheid krijgen... om uh, tot een afgerond voorstel uh, te komen. Ja. In april, als ik het goed heb, uh, weet Nederland dat. Uh, ik vond de plannen toen financieel niet solide van Almere. Uh, ik ben heel benieuwd of ze Nederland in de komende periode... kunnen overtuigen van mijn ongelijk. Ja, spreekt hier toch een soort uh, gebrek aan vertrouwen uit in Almere? Uh, nee hoor, dat is voor mij geen gebrek aan, aan vertrouwen. Maar uh, Almere die heeft toen wel grote woorden gesproken. Want die heeft gezegd, van, nou we kunnen het wel vier keer financieren. Ja, ik, uh, ik heb zoiets van, uh, oké, okay, ze zitten nu in een positie van boter bij de vissen. Ze moeten maar laten zien wat ze kunnen. In, in april weet heel Nederland of ze dat kunnen, ja of nee. En als ze het niet kunnen waarmaken, ja, dan staat Almere natuurlijk wel op een geweldige manier in zijn hemd. Ja, maar ja, wat dan? Nou ja, Herenveen uh, uh, daarvan blijf ik maar zeggen... Uh, uh, uh, ja, in Friesland zeggen ze dat zo mooi... Uh, bouw op bliksem. Uh, en welk, wat is dat? Uh, ik zou uh, zeggen, mouwen opgestroomd, zet er een stadion neer. Ja. Zo snel mogelijk. Uh, en ik denk dat, al, dat ook Zoetermeer uh, uh, ook heel kansrijk is. Uh, hmm. En juist ook een samenwerking tussen Zoetermeer en Herenveen zou wel eens een keer een hele interessante kunnen zijn... Nou spreekt de ledenraad, want dat is ook nog wel aardig... om even de mening van de oud-voorzitter van de KNSB over te horen. Zaterdag mening over een nieuwe structuur van, ja. de, van de bond. Hè. De breedtesport moet wat verder afkomen te staan van de topsport. En er moet een, een grotere focus op commerciële zaken uh, komen. Is dat een begaanbaar pad? Is dat een weg die gekozen moet worden? Nee, in zekere zin. Uh, ik, ik ga daar niet over. Dus, uh, nee, maar zaterdag... spreek spreekt vrij uit. Ja, nee, ja, ja, ik spreek <laughs> vrij uit. Maar zaterdag wordt er in die ledenraad allemaal gesproken. Het gaat niet alleen over uh, dit deel van de discussie... Hè, van topsport en uh, breedtesport. Maar het gaat ook over het idee van... hoe zitten we eigenlijk tegen ja. uh, de, bestuurlijke, uh, saam, de bestuurlijke constellatie van... Het uh, ja, schijnt nogal ouderwets geregeld te zijn met die KNSB. Met gewesten ja, die veel ja, zeggen hebben, ijsclubs ja. die in inspraak hebben. Ik, ik noem dat niet ouderwets. Uh, ja. Ik vind dat de KNSB uh, ook enorm veel tradities met zich meebrengt. En dat moeten ja. we zeker eens in koesteren. Alleen, je moet wel accepteren dat we nu in een uh, tijdsgewericht zitten... waar ook de besturing moet passen bij ja, de vragen van dit moment. Ja. En daar is denk ik wel wat correctie op mogelijk. Zeg Maar een tocht kan nog altijd voor de oud-voorzitter? Ja, maar wat dacht u? Ik heb, huh? uh, ik heb uh, twee kruisjes. Die dagen vergeet ik nooit weer en ik ben... Uh, zeer op zoek naar mijn derde kruisje. Ja, maar, maar er is veel aanmelding ook, hè? Ja, maar ik ben... Uh, ik, oh. ik, ik heb mijn plekje wel, uh, dus dat komt wel goed. Dus ik ben dit jaar ingelood En uh, ik reken erop dat hij dit seizoen in ieder geval wordt gehouden... en dat ik mijn derde kruisje kan halen. Ik meen dat dat in uh, dit, begin dit jaar ook alweer het geval was... Hè? dat de ja, rayonhoofde ja. weer met rode hoofden aan het ijs keken, Maar dat komt er me niet van. Weet hij, iedere ja. keer als er een vliesje op het ijs ligt... dan denk ik ja. van, het gaat beginnen, maar ja... Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het Govert van Braco. Henkok, een Groningen NEC Henk. Nou, Groningen heeft nog een kwartiertje om die stand gelijk te trekken. Het is 1-0 nog steeds voor NEC door de roep van Rex. En het is een echte bekerwedstrijd aan het worden. Een open wedstrijd. Ik kijk nu naar een aanval van Groningen, Sherry. Die speelt hem af naar Adorian. Adorian die zojuist ook de bovenkant van de lat heeft geraakt. Sherry krijgt de bal terugbal in het 16-meter gebied. Maar dan komt Johnson van NEC, komt uit zijn goal, vangt die bal. En dan gaat er ook iemand liggen in het 16-meter gebied van NEC. Dat is Kierm, wordt hij inderdaad even vastgehouden. Nou, nou, dat vind ik een beetje ongelooflijk. Overdreven. Hij gaat wat al te gemakkelijker liggen. Hij werd even vastgehouden door Zinsveld. Maar het levert de FC Groningen helemaal niks op. Het publiek gaat geweldig tekeer hier in de Eureborg. Er is natuurlijk ook een groot verschil tussen NEC en FC Groningen. Als je kijkt naar de stand op de ranglijst. NEC is de hekkensluiter en staat hiervoor in deze bekerwedstrijd met 1 tegen 0. Terwijl Groningen zo graag verder wil bekeren. Omdat het ook is gebleken dat Groningen het afgelopen seizoen een verlies heeft geleden van 2 miljoen euro. En een beetje verder bekeren zou dat een klein beetje zijn kunnen maken. Maar Groningen heeft nog een tiental twaalf minuten. Het is een volkomen open wedstrijd met ook goede kansen voor FC Groningen. Botekin was er nog een keertje dichtbij. De Leeuw ook. Maar de NEC krijgt door het aanvallende spel van FC Groningen ook steeds meer en meer ruimte. Omdat er sprake is van een lang speelveld. Doppele Terpsa, voorzitter van de hogeschool in Holland. Gekomen op een moment dat het daar, geloof ik, niet slechter kon gaan. Na fraude met de diploma's, kwaliteit van het onderwijs die zwaar ter discussie lag. Opleidingen die beboet werden en zelfs werden weg, weggeschrapt. We zijn drie jaar verder. Hoe is de stand van zaken nu? Nou, het wordt in ieder geval tijd dat we een streep zetten achter dat verleden. Want de hogeschool van dit moment is volstrekt niet meer vergelijkbaar... met het in Holland van toen. Er staat echt een compleet andere hogeschool... die nu in de laatste fase zit van reorganisatie. Dat duurt tot 2015... Uh, maar in feite zou je kunnen zeggen... van, ja, van begin aan hebben we gezegd... Van, er is maar één woord waar hier nog over gesproken wordt. Dat is onderwijs, onderwijs, onderwijs. Uh, en uh, wij zijn uh, dienstbaar ten opzichte van dat woord. En tegelijkertijd hebben we ook gezegd... wij hebben een maatschappelijke opdracht te vervullen. Uh, en we zijn er niet om het instituut alleen maar groter... en uh, uh, belangrijker te maken. Maar we zijn hier vooral om de kwaliteit van het onderwijs... op een ja, hoger niveau te doen. Nou, maar reorganiseren wil ook zeggen dat de mensen weg moeten. Ja, maar dat is, dat is ook gebeurd. Dat was een enorme opdracht. We moesten en reorganiseren en de kwaliteit omhoog. En uh, ervoor zorgen dat studenten ook zo goed mogelijk zijn. Gaat, Gaat dat samen? Die dingen en reorganiseren en de kwaliteit omhoog doen? Het is, dat, is een, uh, dat is een enorme opdracht geweest. Uh, maar uh, uh, uh, uh, uh, we hebben het gedaan. Uh, de hogeschool uh, staat in een uh, aanzienlijk beter perspectief dan een, uh, een paar jaar geleden. Uh, en uh, we hebben net uh, de belangrijkste accreditaties binnengehaald op een paar opleidingen, uh, die, die heel spannend waren. En uh, wij. Het uh, zijn dus ik opleidingen persoonlijk... die weer terug mogen komen. Ja, nee, ik, ja. Mocht, ik mocht als het ware de, ja. uh, de toekenning persoonlijk ophalen bij minister Bussemaker. En die heeft ons oprecht gefeliciteerd voor de enorme ja. inspanning, maar ook de enorme kwaliteit van de Maar er zijn Bussemaker. ook honderden uh, studenten die zeggen: ja, uh, die, mensen die willen uh, afstuderen of bijna afgestudeerd zijn, uh, die, die klem zit tussen zwaardere... Onderwijs eisen, want die kwaliteit is omhoog gegaan en de boven de basis die ze daarvoor hadden. Ja. Hoe doe je dat dan? Nou, dat is uh, ingewikkeld. Uh, het is precies wat u zegt. Want er zijn een aantal studenten die zijn onder een oud curriculum uh, ja. binnengekomen. En die moeten onder zwaardere eisen Slecht afstuderen. Slecht opgeleid, maar wel hogere eisen om af te studeren. Uh, en wij moeten er alles aan doen om ze uh, te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze zo mogelijk een diploma kunnen krijgen. Hmm. Maar de garantie op het diploma krijgt niemand. Mensen, uh, studenten krijgen recht op uh, en hebben recht op goede begeleiding, maar niemand heeft recht op een uh, diploma. Uh, dus we gaan concessieloos om met de kwaliteit. De kwaliteit is uh, uiteindelijk het sleutelwoord... voor uh, datgene wat we doen. Bij alle opleidingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs. En wat ik erg leuk vind, is dat uh, vanuit alle onderzoeken... blijkt dat uh, ja, het vertrouwen ook uh, herstelt. Dat de reputatie herstelt. Ja. Studenten uh, instroom neemt toe en noem ze maar op. Uh, dus dat is een mooie beweging. We hebben even gebeld met Ruud Nauts. is voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg... Uh, ISO en die heeft het volgende te melden. Het klopt dat de studenten die onder, de, onder het oude curriculum zijn gestart daar nu de dupe van zijn. In Holland heeft een heleboel mogelijkheden geboden, bijscholingscursussen en dat soort dingen, om die studenten te begeleiden. De groep die er nu nog zit, daarvan horen wij heel veel dat de begeleiding nog niet voldoende is om hen te helpen af te studeren. Dus wat dat betreft, daar. De verantwoordelijkheid bij in Holland om die studenten nog meer begeleiding te bieden, en hebben ze ook aangegeven dat ze dat zullen doen en dat we willen doen. Ja, nog meer dus. Ja, maar die oproep ja. is niet aan Dovermans horen gericht. Ik ben het daarmee eens. Wij moeten er alles aan doen om studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Uh, die afspraak hebben we gemaakt met de minister. Daar mogen we op aangesproken worden, mogen we op uitgedaagd worden. Maar nogmaals, dat neemt niet weg dat we geen concessie nee. doen aan de kwaliteit van de opleiding. Hoe is het met de, met de imago-schade? Want er zijn zelfs nu nog, geloof ik, studenten die naar de rechter stappen om als het ware een diploma af te dwingen. Uh, ja, uh, en dat, uh, kijk, dat zal ook nog wel uh, zo blijven. Kijk, uh, in, in de media blijven wij natuurlijk een kwetsbare hogeschool. We zijn net als ja. bij banken, hè? zij hebt systeembanken. En hogescholen in Holland is een systeemhogeschool. Maar is tegelijkertijd ook een soort metafoor voor uh, onvolkomenheden... die zich hebben gemanifesteerd in het ja. hoger onderwijs. Uh, dus uh, wat er bij ons gebeurt, staat niet op zichzelf. Maar is eigenlijk uh, datgene wat gebeurt ook bij andere hogescholen. Uh, maar hoe gek het ook klinkt, ik vind dat op dit moment niet zo verschrikkelijk. Erg, want het helpt ons ook om de kwaliteit op een nog hoger plan ja, te, te brengen. Maar arme studenten die onder dat oude regime zijn afgestudeerd en nu moeten solliciteren. Met een diploma waarvan je kan zeggen: nou, nee, dat maar is nogal inflatoir gebleken. Mm, dat, dat kun je niet zeggen. Nee? Kijk, de, de, de problematiek spitst zich toe op een paar opleidingen. Maar wij hebben een aantal. We hebben, uh, wij hebben uh, iets van tachtig opleidingen. Uh, en een aantal daarvan, die worden. Uh, de keuzegids zitten dan. die worden beoordeeld op uh, de, de, de, de kwaliteit. We hebben een aantal opleidingen. die horen tot de beste opleidingen van Nederland. Het is uh, curieus dat er altijd gesproken wordt over datgene wat er uh, ja, aan de onderkant was. bij mij ja. had, maar dat doet ja. geen recht aan de hogeschool. Uh, ik zou mijn kinderen zonder enige twijfel naar deze hogeschool laten gaan, zeker in het huidige tijdsgericht, want er is zo gigantisch hard gewerkt om die kwaliteit omhoog te brengen. En ja. dat op zich was het een leuk jaar professioneel gesproken zeg ik tegen, uh, tegen iedereen die me dat bevraagt... Van hoe ik het, of ik het goed naar de zin heb bij Hogeschool in Holland... professioneel is de hogeschool als een cadeau op mijn pad gekomen. Ik geniet intens om uh, samen met mijn collega's... Uh, van de hogeschool. En ik buig er diep voor. Ik heb daar groot respect voor... hoe zij vanuit de veerkracht... een ander in Holland hebben gemaakt. Kwalitatief hoogstaand. Uh, aantrekkelijk voor studenten. Uh, dicht bij uh, de studenten. Uh, studenten die gekend worden. Dus geen grootschaligheid. En uh, uiteindelijk... een organisatie die... Ja, in een compleet nieuw perspectief uh, wordt gebracht. Ja, maar maar, maar arme, arme werknemers... die weg moesten... en hoe gaat de, de oud-voorzitter van het CNV... nu als werkgever met ons... Om. Hoe doe je dat? Nou, het uh, is dus, dus, dus, uh, uh, aardig dat u dat noemt. Ik heb, ik heb aangegeven, we zitten nu in de laatste fase van, uh, van de realisatie. Dus dat betekent dat er nog een, uh, een aantal collega's uit moeten. Dat is buitengewoon pijnlijk. Uh, maar als we kijken naar hoe we dat de afgelopen periode hebben gedaan... en daar stel ik ook uh, persoonlijk een eer in om dat zo voor elkaar te krijgen... van uh, de ruim 700 collega's die nu vertrokken zijn... zijn er uiteindelijk 30 Minder dan 30 zelfs, uh, via een, uh, laten we zeggen, WW-regeling vertrokken. We hebben alle collega's met enorm veel inspanningen uh, kunnen begeleiden van werk naar werk. En de uh, collega's die dat bij ons hebben gedaan, die verdienen groot respect voor ja. uh, dat feit. En ik wil er ook bij zeggen werkgevers in Nederland, ook in een economische crisis... praten veel te snel en te makkelijk over gedwongen ontslag. Er is veel meer mogelijk op En waar ontslag. zijn die mensen dan? Ja, ik bedoel, je ho hoeft niet per individueel geval, maar waar gaan die heen? Waar moeten ze heen? Nou, variëteit. Uh, sommige collega's zijn in het onderwijs uh, gebleven... bij een andere hogeschool of bij een andere instelling... of hebben een andere uh, rol in de samenleving gekregen. Maar er zitten ook hele leuke dingen bij. Die uh, collega's die zijn ondernemer geworden. Ik ken een verhaal van een collega die is marktkoopman uh, geworden. Ja, ik vind dat prachtige voorbeelden. Maar we hebben eigenlijk op maat met individuele collega's... afspraken gemaakt uh, voor werk buiten de deur. En dat heeft geweldig geholpen. Uh, Want het, ja, het zet daarmee ook de hogeschool in een goed perspectief. En u hebt in de media in de afgelopen paar jaar nooit iets gehoord... over. Ja, de hoeveelheid hm. mensen die af moesten vloeien... of een conflict met vakbonden... dat hebben we eigenlijk hartstikke goed gedaan. Nou, dat is, dat is allemaal afgerond dus... Die, die ellende, wat zei je? Uh, 2015, 2016? Ja, dan moet Dansen... de organisatie voltooid zijn. Ja, ja, maar dan is de voorzitter van het college ook klaar. Uh, ja, dan zit de klus erop. Ik heb het gewoon ontzettend goed naar de zin... Uh, ja. bij de hogeschool. En uh, we zijn... Uh, kijk, de, de, het, het, het fundament ligt er weer. Uh, dus het... Anderen in Holland zijn we volop aan het bouwen. Uh, ik geniet ervan uh, en dat is uh, voor mij op dit moment, op deze dag nog niet klaar. Ja, hier spreekt de politicus, want <laughs> die zegt: ja, uh, zeg nooit, nooit, maar vandaag doe ik dit en morgen zien we wel verder. Nou, u zegt het, dus ik ja, wil het niet herhalen. Ja, omdat ik het zo vaak gehoord heb uit, uit, uit dit soort monden. <laughs> nou, kijk, nee, wat, wat zijn ambities? Behalve dit, nee, dit, dit kan nee, wij mooi ja, afronden. Ja, dat, dat klinkt zo. zo, ja, nou ja, zo, ik, zo u hebt ooit eens gesolliciteerd als burgemeester van Leeuwarden. Of een andere plaats. Nee, weet nee niet Tilburg, ik ik, Tilburg? Een, ja, Tilburg. Ja, Tilburg. Toen ja. samen met uh, Ruud Vreeman. Dat, oh ja, nou. dat is één avontuur geweest. Één maar keer nooit meer? Een, nee, nooit meer. En ik ga dat oh. ook niet meer doen. Wou je gevraagd worden? Nee, niet. maar weet u, ik, ik, ik vind het gewoon... Uh, uh, ik heb het er net aangegeven. Deze hogeschool is als een cadeau op mijn pad gekomen. En uh, ik, ik ben ervan overtuigd, er komt wel weer iets nieuws op mijn pad. En uh, dan voel ik op dat moment wel of het verstandig is... om daarmee aan de slag te gaan, ja of nee. Henk, ook. Je hebt het gehoord. Henk, Groningen, NEC. Uh, daar willen we nu alles van weten. Nou, We moeten nog ongeveer vijf uh, minuten voetballen. En uh, Groningen heeft ook wel pech in deze wedstrijd. Van Dorian heeft de lat geraakt. En vervolgens zag ik nog een prachtige voorzet uh, van Kierum. En algemeen is bekend dat de Leeuw goed kan koppen. Hij volgt nu, nu een aanvalsduo met, uh, met Zeefuik. De Leeuw ging de lucht in. Ook een prachtige kopbal, maar wel op de bovenkant van de lat. En zojuist weer een aanval van Groningen over de rechterkant van het veld. Manjasko, de rechterverdediger, stormde op naar de achterlijn. Gaf de voorzet. Sherry dacht die bal eenvoudig binnen te tikken. Maar Johnson, hij heeft wat geluk, maar speelt ook een formidabel de wedstrijd in het doel van NEC heeft nog geen foutje gemaakt. En als NEC deze bekerwedstrijd wint, mogen ze zeker Johnson bedanken. Van ook al in de beginfase van de wedstrijd. Er was nog geen minuut gespeeld. Toen kon Sherry de bal ook goed inschieten. En het was een goed schot. Maar de reactie van Johnson was nog meer, nog beter, nog formidabeler dan het schot van Sherry. De aanval weer van Groen. De Leo speelt die bal naar de buitenkant, naar Kierm. Zal de voorzet weer moeten komen. Die bal wordt even getoucheerd door een verdediger van NEC. En dan kan NEC weer gaan bouwen aan een aanval. Er is veel ruimte achterin bij Groen. De bal gaat naar de buitenkant. Daar Hemlein, hing de Higden zoekt de positie voor in. Maar Hemlein die wacht even tot een opkomende middenvelder erbij. Komt de dichtvelder Rex. Rex geeft die bal naar Higden. Higden zou een overstapje moeten doen. Dat deed hij niet. En daarmee is die kans van NEC ook weer verloren gegaan. Ik kijk nog eens naar het scorebord. Ja. Nog drie minuten. 1-0 voor NEC. Ja. Ja, dat gaat toch gebeuren. Ben je sportliefhebber, Doekle of ja, ja, Doekle Ja, zeker, ja? Absoluut. Oh, zeker. Okay. Zeg, ja, nou, moet ik nog zeuren over een nieuwe baan? Of, nee, helemaal niet. Waar gaat u, u hebt zelf het antwoord gegeven. Dus, uh, ja, ja, nou ja, bestuurders kijken altijd toch vooruit. Ik heb het hartstikke goed aan de zin. En uh, ik ben nog niet klaar. Oké. Okay. Dan laten we het daarbij. Ja, goed. Doekle Terfstra, mooi weekend. Dank uh, dat u hier was. Met veel genoegen gedaan. Mooi zo. Een mooie 2014 en vooral bij In Hogeschool Holland. Dit was de dingen van Max voor vanavond. Terug te luisteren, 2dingen.nl. Morgen 2013 met Jurgen van Rijen, trombonist, Koninklijk Concertgebouworkest. U weet dat bestond en bestaat 125 jaar. Doe maar. Willemijn, wat ga je doen straks? Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Judoka Edith Bos is hier. Uh, dit jaar zette zij een punt achter haar carrière, haar immense carrière. En sindsdien doet ze alles waar ze zin in heeft: skiën, drugs gebruiken, noem maar op. <laughs> uh, en ze won natuurlijk Expeditie Robinson. Oh ja. En uh, zij is hier na negenen met een uitgebreid gesprek. Dat en onder andere de afluisteraffaire met Kate Middleton als hoogtepunt. Zometeen in BNN Today. Het nieuws: dit is radio 1.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 De politie heeft in Slagharen een verwarde man beschoten... met een zakje lode kogeltjes, een beanbag. De man bedreigde agenten met een jerrycan. Waarschijnlijk zat er benzine in. Daarop werd hij beschoten. Volgens de politie liep hij flinke blauwe plekken op. En het kabinet neemt de anti-islamstickeractie van PVV-leider Wilders hoog op. Minister Timmermans zegt dat de regering afstand neemt van de actie...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 Drievoudige Olympisch medaillewinnaar Edith Bos... die zette dit jaar een punt achter haar judo-carrière. Sindsdien doet ze alles wat ze jarenlang niet kon en mocht doen. Bijvoorbeeld skiën, drugs gebruiken en aan Exped Expeditie Robinson meedoen. En je hebt het ongetwijfeld gehoord, die wonzen. Na negenen is ze hier, de oud-judoka, en vertelt ze over haar nieuwe leven. En zometeen het laatste nieuws uh, in het afluisterschandaal in Engeland. News of the World. Uh, onder andere Kate Middleton, de voicemail, is gehackt. Oh, en dat doet ons denken natuurlijk aan, 1992. We weten het nog goed... Camilla Gates. Ah, affaire. Ja, de doken inderdaad ja. een transcriptie op van een telefoontje... tussen Kate's schoonvader, Charles en ze toen nog zijn minnares. Want Die leefde nog. En het werd bekend door de zin inderdaad... Ik wil je tampon zijn. Ja. Waarop Camilla reageerde met... You're a complete idiot. Oh, what a wonderful idea. En degene die dat gesprek hebben gelekt of getaped... Dus zijn nooit bekend geworden, nooit gepakt. Maar het blad dat de tapes publiceerde... New Ideas, een soort Australische margriet. Ja. Dat was eigendom van... Rupert Murdoch. Die ook, inderdaad. Ah. News of the World. Dit is geen urban myth. Dit is wel een echt verhaal. Van ik de, was ja. er niet bij, maar ik, <laughs> ja. dit moet je nooit doodchecken ook. Maar ik, dit is breed ja. opgepikt. Ja, ja nee, ik weet het nog. Ik weet het nog. We radio1.nl, dan klik je op de webcam en dan kan je ons hier zien zitten. Uh, wie is ons? Nou, onder andere Joen Stompors die doet zo meteen het sportjournaal. Maar ook Thomas Rup en Laura Wismans, goedenavond. De NRC Next-redacteuren en jullie hebben een, uh, een bijzonder experiment gedaan. Mm -hmm. ja, om te verdwijnen, tenminste, de een van jullie en de ander ging op zoek. Ja. Want dat horen we zo uitgebreid. Goeie zo, hondje. Ja, in de achtste finales van de KVB-week worden twee wedstrijden gespeeld. Groningen ontvangt thuis NSC. slot minuten volgens mij. Henk Kok, of is het al afgelopen? Nee, het is nog niet afgelopen. De klok staat wel op 90 minuten, maar ik heb naar de vierde man gekeken. Die heeft het bord omhoog gehouden. Dat was nog vijf minuten. We moeten daarvan nog vier spelen. De stand is 1-0 in het voordeel van NEC door een doelpunt van Rex. Op slag van maar in de tweede, uh, tweede helft heeft er een waar bombardement plaatsgevonden op het doel van NEC. Johnson, de doelman, is overeind gebleven dankzij zijn goede keeperswerk en ook schoten tegen paal en lat van Adorian bijvoorbeeld. En een kopbal van de Leeuwen. En een afstandsschot van Kieftenbelt is de NEC nog aan de winnende hand en heeft Groningen nog twee, drie minuten om er nog iets aan te doen om nog een verlenging uit het vuur te slepen. Er was één moment in die eerste helft, die is tot dusver alles bepalend geweest. NEC was in die eerste helft gelijkwaardig aan FC Groningen, aan het begin van die tweede helft aan zijn voorsprong ook uit kunnen bouwen, maar daarna heeft FC Groningen toch wel behoorlijk veel pech gehad en NEC dus geluk. Het staat nog 1-0, nog twee à drie minuten. En zo meteen een kwart voor negen begin in Spakenburg. Het duel tussen de amateurs van IJsselmeervogels en landskampioen Ajax-verslaggever Armand Afsaroglu is in het Visserdorp. Arman. Hebben de amateurs überhaupt een kans denk je tegen de profs van Ajax? Nou, als je kijken naar uh, JVC Kuik van gisteren zou je zeggen van wel. Want die ploeg die slaagde er als uh, eerste amateurploeg dit seizoen in om de kwartfinales van de kfb beker te halen. Door een overwinning op uh, MVV. Maar goed, het zal uh, heel lastig worden voor de IJsselmeervogels vandaag in Spakenburg tegen uh, landskampioen Ajax. En uh, dat weten ze hier ook wel. Maar dat uh, belet niet dat de mensen hier massaal zijn uitgerukt naar dit stadion. Sportpark de Westmaat om uh, naar deze wedstrijd te gaan kijken. Zoals iemand voorafgaand uh, aan deze wedstrijd zei, er kunnen er 8.000 man in. Maar we verwachten 9.000 man. Dat uh, zegt wel een beetje hoe ongelooflijk vol het hier zit. En hoe ongelooflijk veel zin men heeft in deze wedstrijd. In uh, dit stadion, wat in dit dorp natuurlijk. Wat vooral bekend is vanwege die burenruzie tussen de IJsselmeervogels en Spakenburg. De Rooie tegen de Blauwe. Wij zijn vandaag te gast bij De Rooie. En we gaan zien of ze een kans maken tegen Ajax. Dat gewoon in een hele sterke opstelling speelt. Door, niet met een B-team. Alle grote spelers zijn erbij. Trainer Frank de Boer heeft een paar andere namen voorin ten opzichte van het duel tegen Cambuur afgelopen weekend. Zo spelen Hoessen en Bojan in de basis en zitten Siegdorson en Scheunen op de bank. Maar een sterk elftal dus voor van Ajax dat het snel wil gaan beslissen tegen de IJsselmeervogels. Die hopen zo lang mogelijk bij te kunnen blijven. Dankjewel Armaj, we horen je later ook in deze uitzending. En Ronald Koeman wordt geen assistent bondscoach. De KNVB wilde met Guus Hiddink en Koeman de komende vier jaar in zee. En Hiddink zou als bondscoach dan de eerste twee jaar geassisteerd worden door Koeman. En na die twee jaar was het de bedoeling dat Koeman zijn functie zou overnemen. Arno Vermeulen, de voetbalcommentator bij ons bij NOS, legt uit waarom Koeman een assistentschap weigert.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 Goed, Jelko van der Wiel is de nieuwe voorzitter van voetbalclub Herenveen. De 47-jarige van de Wiel volgt Gaston Sporen op, die sinds juni ad interim voorzitter was. Hans Vonk wordt de nieuwe technisch directeur, hij is oudkeeper van de Vriezen. En iedereen Wustelslot doet in januari toch mee aan het EK Allround. Die in Noorse Hamar wordt gehouden. Volgens Buust past het EK prima in de voorbereiding op de winterspelen in Sochi. En daar wil Buust op alle afstanden starten. Behalve op de 500 meter. Ze moet zich nog wel kwalificeren natuurlijk. Tussen kerst en oud op het OKT. Tot zover de sport. En toen zwaaide hij voor een plaat. Ze luisteren niet naar jou. Het gebeurt wel wat als ik iets toe. Jeroen Stoppers, dankjewel. je voor een de volgende aanzwaaien? Mag wel hoor. Dankjewel Jeroen Milo.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 De discussie speelt zich achter de schermen af tussen de, onder andere de, um, de technicus en onze charmante regisseuse over of het nou NEC is of NEC. Het is NEC, jongens. Maar nou heb ik dus niet de eindstand gehoord. 01-01. NEC Groningen 01. Duidelijk. Helder. Je hoort trouwens, Milo, You Don't Know. Radio 1, PNN Today. News of the World hackte ook de telefoon van Kate Middleton. Dat bleek vandaag tijdens een zitting rond het afluisterschandaal van de Britse tabloid. In Engeland, Martijn Rosdorf. Martijn, goedenavond. Hele goede avond, Willemijn. Ja, het was natuurlijk al wel bekend he, dat journalisten van News of the World het hadden gemunt op de Royal Family. Um, maar dat de krant ook echt deze voicemails heeft gekraakt, dat werd uh, vandaag pas duidelijk. Wat zijn ze allemaal te weten gekomen? Ja, van alles. Inderdaad, niet alleen Kate werd afgeluisterd, maar ook William en zijn broer Harry... Um, we, we hebben geleerd dat um, William Kate uh, uh, Babykins als koosnaamtje... Baby koosnaam, Babykins. dat is een merkluiers. Dus uh, pamper of uh, ik weet het niet. Uh, <laughs> dat ken maar, ik niet. Maar... Nee, nou ja, Babykins uh, is het <laughs> Een merkluiers. Goed. Hij verdwaalde tijdens een militaire oefening en liep toen in de, in de armen van de vijand... En uh, gelukkig was het een oefening en werd hij bijna met losse vlodders uh, beschoten. Dat weer heel nieuws of the world. En er niet van om te koppen van Harry, uh, ook doodgesch bijna doodgeschoten tijdens oefening. En hij heeft gemeld dat hij ging spijbelen, want hij zat op Sandhurst. Hè? Dat is een hele strenge militaire ja. school. Nou, dan mag je natuurlijk niet naar je meisje toe. Nou, dat heeft hij wel gedaan. Dat liet hij via sms'jes en voicemails weten. Dat hij er om zeven uur zou ontmoeten in het huis van haar ouders. En hij is hier dronken geweest op een feestje samen met Harry... en dan is hij vroegtijdig naar bed gestuurd. Um, ja. Ja. En hij uh, had het net over die tampon van Charles en Camilla. Ja. Zo pikant werd het niet. Het meest pikant wat ik heb kunnen ontdekken... is dat hij heeft uh, gemeld via een voorsmail dat hij haar later... want hij kon haar morgen niet bellen... maar dan zou hij haar een stout sms'je sturen. Ah, goed. Ja, maar werd het en meer. hij noemt haar dus babykind naar merkluiers. Ja. ja, dat denk ik dan. Ik, ben niet, ik heb niet zoveel van Engelse koosnaam zitten. Nee. Maar uh, okay. de luiers. Ja. Dit, dit komt nu allemaal naar buiten. Um, ja. Vanwege die, die hier hoorzittingen? Nou, het is een rechtszaak. Een, een, een grote rechtszaak. Zeven mensen zijn er terecht in het phonehacking-schandaal van de krant News of the World. Die niet meer bestaat. Die is opgeheven door dit hele gedoe. En die zeven mensen... Er zitten er al twee vast in een eerdere rechtszaak. Die zitten ook in de gevangenis. Er staat heel veel op het spel. Onder andere de hoofdredacteur die vrouw met het lange rode haar, Rebecca ja. Brooks. Die staat terecht en die ontkennen alles. We hebben het niet gedaan, we wisten van niks. Maar ja, bij huiszoekingen zijn er toch wel transcripties gevonden van die voicemails. En er zijn ook bandopnames laten horen vandaag uh, aan de jury. Wij hebben dat helaas niet kunnen horen. Ja. Maar uh, wel de transcripties kunnen lezen. Serieuze rechtszaak. Het gaat nog maanden en maanden duren dat staat veel op het spel. Ja. Want hoe is dat? Het nieuws the world kon dat natuurlijk letterlijk niet melden toen de tijd van die, van die voicemailberichten. Maar ze gebruikten die informatie wel, neem ik aan. Ja, ze wasten het wit, hè, zoals het criminele geld wit wassen, wasten zij informatiewit. Dus ze deden net alsof uh, uh, een, een pelotongenoot van uh, William dat had gemeld. Of uh, nou ja, of dat ze toevallig een gesprek hadden gehoord waarin hij haar babykins noemde. Ja. Het was, ze ze speelde hoog spel, maar ze, ze, ze publiceerden er wel over ja. allemaal. Nou is, is Kate natuurlijk ongekend uh, populair. Daar Hoe wordt hier nou op gereageerd? Um, nou, het was toch nog wel een beetje een schok. Kijk, alles en iedereen uh, werd door News of the World afgeluisterd... en de royals waren een doel, je zei het al eerder... dat ze ook echt daadwerkelijk die voicemails van, van William, Kate en Harry... dat ze daadwerkelijk ook afluisteren... Dat, dat blijkt nu echt pas vandaag voor het eerst in die rechtszaal. En, en dat komt toch eigenlijk wel uh, uh, aan... Ze worden toch wel wat gewetenlozer en nog eigenlijk wat slechter, wat meer evil uh, afgeschilderd als dat iedereen al vond dat ze waren. Ja, maar vinden mensen, mensen van de News of the World toch? Ja, precies. Ja, maar vinden ondanks dat mensen het leuk om te lezen, heb jij het idee, de Engelsen? Ja, natuurlijk. En ze spreken het toch wel te van. Maar... Maar ze smullen natuurlijk ja, wel van die ja. verhalen over, over babykins. En en dat hij dan stiekem met haar wilde afspreken. En uh, goed, ja, dat is, is het de paradox. Mensen vreten het en daarom is het. En daarom gaan mensen heel ver en plegen, zelfs misdrijven, om aan dit soort ja. verhalen te kunnen komen. Hey, wat, is, be wat is, betekent dit ver... nieuws nou voor, voor het verloop van het proces? Oh, dat is echt nog geen fluit van te zeggen. Die, die rechtszaak is begin oktober begonnen... en er staat ongeveer zes maanden voor. Ja, ja ik, geen idee waar, waar dit naartoe gaat. Het is of vrijspraak, ze hebben hele goede advocaten, hele advocaten. of een enorme veroordeling en dan gaan ze voor jaren achter de stangen. Ja, maar goed, het is vandaag dus boven tafel gekomen... wat iedereen wel vermoedde dat het ook klopt. De Royal Family werd dus afgeluisterd. Martijn Rosdorf, dankjewel. Welke digitale sporen laat je bewust of onbewust eigenlijk allemaal achter? Die vraag wilden NRC Next-redacteuren Thomas Rup en Laura Wismans wel eens beantwoord zien. Ze tuigden een soort speurtocht op. Thomas vertrok zondag met de bedoeling niet gevonden te worden. Dan nou kun je dan natuurlijk gewoon drie dagen bij je tante Tini op zolder gaan liggen stinken. Dus er waren wel een paar regels. Maximaal 20 euro per dag pinnen. Minstens één keer contact opnemen met het thuisfront en elke nacht op een andere plek slapen. Laura leidde de jacht. Zij riep de hulp in van Nederland om Thomas te traceren. Jager en prooi zijn beide hier. <lacht> en weten nu hoe groot is die digitale voetafdruk van ons eigenlijk. Juist. Zonder digitale sporen. Zo min mogelijk digitale sporen achterlaten. Dat was dus het idee. Um, jij vertrok afgelopen zomer, zo, uh, zondag, Thomas. Je zette natuurlijk je telefoon uit, neem ik aan. I ja, dat is uh, het eerste wat ik deed ja, inderdaad. En voor de rest? Ja, voor de rest. Uh, ik ben uh, naar het station gegaan. Ik heb mijn OV-chipkaart opgeladen. En eh, ik ben de trein gaan zitten. En eigenlijk binnen een uur kwam mijn eerste uh, grote schok. Uh, die echt een, een golf van paranoia over me heen heeft gegooid. Die ik uh, nog nooit heb meegemaakt. En dat is namelijk toen iemand voor mij een krant opensloeg. Waar ik pagina groot met uh, foto en al op de achterkant stond. Uh, met de tekst vermist erbij. En ik wist ook niet dat dat zou gaan gebeuren. Dus toen heb ik uh, de capuchontrui die ik bij me had uh, strak over mijn hoofd getrokken. Nog een uh, muts eroverheen opgezet ook. Oké, okay, want Laura, jij had dit uh, natuurlijk in gang gezet. Al, oh, dit is natuurlijk een heel project dat jullie doen. En jij had stiekem die... Achter flap geregeld, met foto en al. Nou ja, ja dat klopt. Ja. We hadden ja. dacht, we doen een klein stukje op pagina 3. gezellig. En toen dachten we de vrijdag ineens van... nou nee, dit moeten we groot aanpakken. <lacht> dit, uh, ja, we laten hem flink schrikken. En ja. dat is goed gelukt. Maar even over wat je dan allemaal doet... om, om geen digitale sporen na te laten. Je zegt, je zegt uh, ik zet mijn telefoon uit... Um, je hebt wel je OV opgeladen. Heb je dan zo'n zo anonieme OV-kaart gekocht of niet? Nee, dat heb ik, dat heb ik niet. Ja. Misschien is het goed om te weten... is dat uh, ik heb al mijn gegevens... dus alles van uh, elke digitale voetafdruk die ik heb... heb ik aan Laura overhandigd. Dus zij had toegang tot al mijn bankgegevens... tot mijn OV tot mijn telefoon. En dat hebben jullie gedaan omdat, Laura... jij speelde tussen aanhalingstekens de overheid. En ja. als, die, als die op zoek zou zijn naar iemand... dan zou die je ook toegang hebben tot al die gegevens. Ja, zo is precies. Stel Thomas zou verwacht, of verdacht worden van een terroristische ja. aanslag... of zo, dan gaan ze ja. al dit soort gegevens naar. Precies, nou? want dat is een beetje wat jullie willen aantonen. Hè. Kijken wat voor digitale sporen je nalaat. En die misschien niet uh, de eerste, de beste uh, mm. Nederlander zoals ik... kan nagaan, maar wel wat de overheid allemaal had kunnen weten... Maar goed, jouw idee was dus, Thomas, je moet dus door Nederland. Elke dag moet je ergens anders slapen. Mm -hmm. um, dan moet je ook vaak, als je, dan laat je ook vaak digitale sporen aan. want je moet ergens. ...geregistreerd worden als je ergens wil slapen. Hoe heb je dat gedaan? Nou ja, heel veel gelogen. Um, ik, ik mocht dus inderdaad 20 euro contant per dag opnemen. Dat was voor de eerste dag, bleek dat al heel snel... Uh, ...was ik in Sittard, bleek dat niet genoeg te zijn om een overnachting te regelen. En daarnaast kwam ik erachter dat het bijna nergens mogelijk is om zonder idee... ...want ik mocht ook nergens mijn echte naam uh, geven... ...om überhaupt een overnachting te regelen. Nee, want uh. het, het blijkt dus als je gewoon in een hotel wil slapen, moet je... Ja, dan kom je het nachtregister en dat is ja. uh, natuurlijk gewoon geregistreerd worden en gezien worden. Dus uiteindelijk heb ik via via heb ik, uh, op een camping buiten Heerlen een, uh, een trekkershut, een soort houten blokhut, uh, ja. kunnen regelen. Met de, de smoes dat ik een kunstacademisch student was die rondzwierf uh, met contant geld zonder papieren. En uiteindelijk heb ik daar een koude nacht onder mijn jas en trui doorgebracht. Maar uh, dat lukt maar dus wel. Het lukte wel, ja. zonder digitale voetafdruk tot die volgende ochtend. Want? Dan... Nou ja, toen moest ik toch betalen. En elke keer als je geld gebruikt, uh, ja, ergens uh, gaat er een, een lampje branden. Nou ja, tenzij je natuurlijk mega veel contant geld opneemt. Maar... Ja, maar in theorie is dat natuurlijk... Op een, we, we gingen spontaan op de vlucht, zonder voorbereiding. En dat is natuurlijk niet realistisch, dat je dan uh, met een, ja. een zak van, uh, van 10.000 euro ervan doorgaat. En wat, wat deed jij om hem te traceren, Lara? Nou ik ging sowieso, behalve de krant probeerden wij uh, via Twitter en dergelijke heel Nederland te mobiliseren. We hoopten dat iemand zit in de trein en die ziet Thomas en uh, die belt ons op. Of die stuurt ons een mailtje. Uh, en tegelijkertijd zat ik dus op al zijn uh, accounts uh, was ik ingelogd. Ik, uh, via zoek mijn iPhone keek ik waar zijn telefoon was. Ik, uh, nou, die was dus offline. Dat was jammer. Uh, ik probeerde in te loggen op zijn uh, bankrekening. Ik heb ingelogd op zijn uh, uh, Gmail account. om, uh, nou, Eerst maar het telefoonnummer van zijn vriendin te achterhalen Misschien had die nog een idee. Um, nou, al dat soort dingen heb ik gedaan. Ik heb IP-adressen gecheckt van waaruit hij zijn e-mailbox heeft bekeken. Um, want nou, dat kun je ook allemaal achterhalen... vanuit welke computer zo'n uh, Gmail-account is geopend. Want jij ging dan... Ergens naar een internetcafé om je toch even je mail te checken en, nee, en te kijken hoe de speurtocht verliep? internetcafé kost allemaal geld. Ik ben uh, volgens mij zo'n beetje in elke Dixons uh, buiten de Randstad geweest om daar de, de testcomputers en tablets te gebruiken. En ik, mijn eerste stop was Den Bosch. Ja. Dat is een station in het midden van Nederland waar je nog noord en naar zuid kan. Dus ik dacht van daar kan ik pinnen. En drie uur later was ik naar Sittard gegaan. En daar denk ik, nou, ik ga voor het eerst eens kijken hoe dit gaat op sociale media. Hoeveel zorgen ik me moet maken om gezien te worden. En daar uh, zag ik alweer een foto van mezelf in de Albert Heijn uh, terug. Die zei dus op een bewa bewakingscamera drie uur eerder... Uh, alweer mij tevoorschijn hebben weten te toveren. Dus jij zag een foto... Van mezelf, drie uur eerder. Op, op, op Twitter? Op Twitter, komen. ja. En hoe kwam jij aan een foto van een beveiligingscamera? Nou ja, we wisten dus dat hij bij de Albert Heijn... voor 19,75 euro had gepint om 17 minuten over 10. Uh, dus nou, wij eerst uh, aan alle vakkenvullers en kassiers vragen... Uh, heeft u deze jongen gezien? Met die krant natuurlijk, uh, die hadden we bij ons. Uh, niemand had hem gezien, maar de bedrijfsleider die zei... nou ja, uh, als je dit soort gegevens allemaal hebt... Uh, ja, ik kan wel even naar de kassenbon kijken, wil je dat? Ja, natuurlijk wilden wij dat. Nou, toen waren we daar, we hadden de kassabon gevonden... en om dat tijdstip... Uh, nou ja, er was ook een beveiligingscamera aan. Dus die, uh, nou ja, die uh, bedrijfsleider vond een hele mooie actie. En uh, die, die vond het allemaal mooi. dus ja. Ze wilde ook wel graag uh, wel meedoen. En zo hebben wij dus zijn uh, beelden van hem. We zagen hem pinnen en zo op zijn gemakje naar buiten lopen. <lacht> maar dit klinkt alsof... weet je jij kon, dus jij kon al bij bepaalde gegevens... Ja. dat hebben jullie zo afgesproken... Mm -hmm. omdat je de overheid speelde. Mm -hmm. um, hè, dus had je toegang tot bepaalde gegevens. Dan zou je toch denken is het gewoon niet zo heel erg ingewikkeld om iemand te vinden, toch? Als je elke stap daarna gaat. Dat is inderdaad zo, behalve dat... Uh, nou, hij, hij heeft dus de mogelijkheid om zijn telefoon uit te zetten. Dat deed hij ook. Uh, en hij reisde voor ons uit. Wij zaten in Amsterdam op het moment dat hij in Den Bosch pinde. Nou, wij zijn meteen in de auto gesprongen. Maar voordat je er Amsterdam uit bent, dat, dat duurt al even. Uh, voordat je in Den Bosch bent, is het dus inderdaad een paar uur later. En uh, ja. was hij inmiddels al een in zittard. En zo ging het eigenlijk steeds. Uiteindelijk dus niet gevonden. Nee, nee, nee. Nee, terug. Nee. Ik heb gefaald. Ja, de actie, <laughs> actie eindigt om, om vijf uur woensdagmiddag en om kwart voor vijf uur. Maar, maar wat ben je nou wijzer? Want weet je, op zich weet je wel, ik weet wel dat als ik pin dat dat ergens wordt geregistreerd. En dat als ik dat bij de Albert Heijn doe en als ik mijn OV-kaart incheck, dat dat ook ergens op wordt geslagen. Dat weten we allemaal toch wel stiekem. Ja, maar we, we, we, er kwam een discussie bij ons op de krant van in hoeverre kan je dat nou nog doen? En ik denk uiteindelijk wat wij geleerd hebben is dat onzichtbaar zijn eigenlijk niet kan. Je kan je niet door Nederland bewegen zonder nou ja, op een vorm van, van digitale voetafdruk na, achter te laten. Nou ja, tenzij je dus in inderdaad, uh, uh, honderden duizenden euro's van tevoren opneemt. Cash kan je natuurlijk nog steeds gewoon cash opnemen bij de bank als je een prepaid telefoon hebt. Het kan wel. Als jij bereid bent inderdaad, uh, als jij twee jaar op, op een zolderkamer wil zitten, dan kan nou, dat inderdaad. Je kunt geen sociaal leven meer hebben. Je kunt geen, uh, via sociale media kun je nergens inloggen, want dan wordt je IP-adres gecheckt. Uh, je kunt die telefoon niet aanzetten, want dan ziet iemand waar je bent. Uh, ja, dat is toch wel heel moeilijk. Ja, maar er werd dus ook aan, aan lezers, nou ja, eigenlijk via Twitter natuurlijk gewoon aan iedereen gevraagd: van, ga mee op zoek. Mm -hmm. um. Dat is nog wel spannend. Want jij, ik kan me voorstellen dat je een beetje het gevoel had... van ik word opgejaagd. Zeker, ja. En helemaal, ik had geen telefoon. En ik had, ik had helemaal niet door wat er aan de andere kant gebeurde. Het enige wat ik weet is dat die krant daar was. Uh, uh, ik had geen idee hoeveel mensen dat gelezen hadden. Ik wist niet wat voor een nou ja, sneeuwbal er aan het rollen was op sociale media. Dus ik, ik zat letterlijk in de trein. En iedereen die me een paar seconden te lang aankeek... <lacht> kreeg ik het gevoel van nou, die heeft mij door. Ik moet, uh, ik moet hier wegwezen. Want één foto van mij was genoeg om de hele actie te eindigen. Dus ik, in je, blind Kennelijk ben je een onbeduigd. <lacht> De jongen, want dit, dit, niemand is je opgevallen. Ja, ik heb het altijd vermoed, maar dat, dat is nu bevestigd. Ja. Het is een mooi verhaal. Uh, en het gaat over hoe, wat voor digitale voetstappen laten wij na. En dat zijn er veel. Dat blijkt maar weer. 31 december, groot verhaal in de next. Ja, het grote verdwijnnummer van NSN Next. Dank. Arman, voetbal gaan wij doen. IJsselmeer, Vogels, Ajax. Hoe is het? En ik ben bang voor de IJsselmeervogels dat alle aspiraties al heel snel de prullenbak in kunnen. Want na vijf minuten is Ajax al op een 1-0 voorsprong gekomen. Het doelpunt komt op naam van Victor Fischer. Na een goede aanval van Ajax via Bojan aan de rechterkant. Die met een uitstekende voorzet kwam. Waar spits Danny Hoesten nog onder doorging. Maar Fischer stond helemaal vrij aan de linkerkant van het strafschopgebied. En geen verdediger van de IJsselmeervogels in de buurt. En hij schoof hem heel simpel met links in de goal. 1-0 e dus voor Ajax. En Ajax is geconcentreerd begonnen aan de wedstrijd. Nadat de ploeg afgelopen zondag niet goed speelde tegen Kambuur. Die wedstrijd wel won. Maar ongeconcentreerd oogde. En ik denk dat Frank de Boer met een donderspreek ervoor heeft gezorgd. Dat Ajax nu wel uitstekend aan die wedstrijd begint IJsselmeervogels, komen er in de openingsfase niet echt aan te pas. Ajax heeft de bal en speelt de bal ook rustig rond. Heeft net ook al een tweede grote kans gekregen via Danny Hoesen. En als het zo doorgaat, dan ben ik bang dat het wel eens een grote score zou kunnen gaan worden. Hier in Sportpark de Westmaat in Spakenburg. Zeven minuten gespeeld en de 1-0 voorsprong voor Ajax door een doelpunt van Victor Fischer. Zuid. Naktout. Oosterhuis heet het kind. <laughs> Arman. Nog geen tien minuten gespeeld hier in Ajax. is is al op een 2-0 voorsprong voor gekomen. Nu is het Danny Hoese die het doelpunt maakt. Na heel nonchalant verdedigen van de IJsselmeervogels in het eigen strafgroepgebied. Door de aanvoerder nog wel Dennis Hollard Hoese pikt op en schoot heel goed binnen. 2-0 voor Ajax na tien minuten. Edith Bos, de Robinson van 2013 en erkend sportheldin... is zo meteen in de studio. Met haar hebben we het uh, uh, over wat te doen na je sportcarrière... en ook over Expeditie Robinson natuurlijk. Dus ik heb een kort quizje over sporters... die daarna heel wat anders zijn gaan doen... En in de studio nog steeds dame en heer Laura en Thomas van Enzo want zij gaan het doen. En met jou, willen Willemijn. Ik omschrijf de sporter. En als je het weet, dan mag je het zeggen. Ik zal ik bij jou beginnen, Thomas. Toch een man weet er meer van sport. Omvangrijke zwemster. Werd politica, sportbond en tv. Jongens, dat Nee. Stem, stem, stem. Faal. Sorry. Ik vind Laura, voor jou. Sportvrouw van het jaar 2002. En Turnster verdient haar geld tegenwoordig achter de webcam. En met het verkopen van gedrag dragen ondergoed. Ja, ja zometeen. heb ik een oh ja-moment, maar nu niet. Ja. Verona van de Leur. Ja. Dilly ja. Ja. Ja. Ja. voor jou? Speelde een blauwe maandag profvoetbal bij Ahead Eagles... werd daarna NCRV gezicht in toppers als Dinges en de Holiday Show. Bijnaam het gebit. De, de, de? Frank Masmeijer was ooit gewoon profvoetballer, ah? ja. Nog een oud profvoetballer bij FC Amsterdam... jaagt al jaren wanhopig op een hit... maar vooral bekend door zijn gele, te strakke zwembroek drie is Ja! Nou, nog eentje dan. Volgens Theo de enige profvoetballer die contributie betaalde. Daarna postbode. Berry van Ja, goed. Eergered. Dank Laura en Thomas. Zometeen. Ede Bos. Bureau Buitenland gaat verhuizen.